12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Uitdam is een beschadigde auto gevonden... die mogelijk in verband kan worden gebracht... met de dood van een 14-jarig meisje uit Marken. Volgens de politie is de schade aan de auto voldoende... om een onderzoek in te stellen. Gisterochtend werd het lichaam van het meisje gevonden... langs de dijk bij Zuiderwouden. Omdat er ook remsporen zijn ontdekt... denkt de politie dat er sprake is geweest van een aanrijding... en dat de dader is doorgereden.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 kleermuizen onderzocht. Volgens Trump is een geïnfecteerd persoon uit haar lab de bron van de corona-uitbraak.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 Het weer, het is bewolkt en vannacht kan er veel regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag eerst nog buien, middags is het dan op de meeste plaatsen droog. En er schijnt ook af en toe de zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhit